Bert met het NOS-journaal. In Den Haag zijn vannacht bij de ambassade van Belarus vernielingen aangericht. Er zijn ruiten ingegooid en op het pand staan in het rood en zwart teksten als Luka Terrorist. Dat slaat waarschijnlijk op president Lukashenko. Hij is een trouwe bondgenoot van de Russische president Poetin. Rusland gebruikte Belarus als springplank voor de aanvalsoorlog op Oekraïne. Lukashenko speelde vorige week een bemiddelende rol bij het beëindigen van de waaknemuiterij in Rusland... Grigochin, de baas van het huurlingenleger, is verbannen naar Belarus. In diverse Franse steden was het gisteravond en vannacht opnieuw onrustig... maar vergeleken met de gewelddadige rellen en plunderingen... eerder deze week viel het mee, zegt de Franse politie. Ruim 400 mensen werden opgepakt, met name in de Zuid-Franse stad Marseille. Aanleiding voor de onrust is de gewelddadige dood van een jongen van 17 van Algerijnse afkomst. Hij werd bij een verkeerscontrole langs de kant gezet en door een agent doodgeschoten. In verband met de onrust heeft president Macron zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd. In de provincie Utrecht hebben GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA een coalitieakkoord bereikt. De BBB, die ook in Utrecht een grote overwinning boekte, gaat niet mee besturen. De partij probeerde eerder met GroenLinks een coalitieakkoord te sluiten... maar de gesprekken liepen vast onder meer vanwege oneenigheid over de energietransitie. De nieuwe coalitie wil zich inzetten voor een duurzame groene en ondernemende provincie Utrecht... staat in de verklaring. Het akkoord met de details wordt woensdag gepresenteerd. In de provincie Utrecht... De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw doelwit geweest... van Russische droneaanvallen, melden de autoriteiten. In de lucht waren explosies te zien, vermoedelijk van luchtlaaf geschud. Alle drones zouden zijn neergehaald. Het weer, zon en stapelwolken op de meeste plaatsen blijft het droog... en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen weinig verandering dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coor Daar bedanken we hem hartelijk voor. En het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En natuurlijk als herkenningsmelodie, Hoorde u Louis Davidson, opname in 1928 met uh, Weetje Nog Wel Oudje. Onderweg zo meteen een drietal plaatjes van Eddie Christiani, Zonnig Madeira, Valderie Valdera. Maar eerst hier Eddie Christiani met Oude taie.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 Was Lang niet mild. en dreigde met vele jaren straf. Ja, Zijn zucht naar avontuur, die was meteen gesteeld. Voor die taaien was toen de lol.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 Dat is mijn liefste wens En als ik dan mijn liedjes zing Ben ik de rijkste mens Allee. Trek mijn wandel schoenen aan, lag opgewekt en blij. Ik weet niet waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij. Het paradijs, een gelukkiger mens zou ter wereld dan niet bestaan. Zalig idee, wij met ons twee samen op reis. O zonnig Madeira, land van. Thing I think I Zonnig Madeira, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daar. Dat was muziek van Eddie Christiani. Geboren als Eduard Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. We horen een drietal nummers. Als eerste Oude Taaien erachteraan. Valderie, Valdera. En als laatste hoor u Zonnig Madeira. En de volgende artiest is geboren in Utrecht op 17 december 1925. En overleden in Amsterdam op 2 november 2011. Het grote publiek, beter bekend als uh, Rijk de Gooier. Daar hebben we het over. Een Nederlandse acteur die tevens namen heeft gemaakt als komiek, zanger, schrijver en columnist. En hij werd geboren in een uh, gereformeerd bakkersgezin. En als helft van uh, een twee-eiige tweeling. En hij werd als eerste geboren voor zijn tweelingzus Ankie. Hij groeide op in zijn geboortestad uh, Utrecht. Nou, we kennen hem allemaal, heel veel... Uh,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 Pot, een kolenkit, kit en waar een gat in zit. En naakte etelastjepot, maar dan zonder kop. Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar gehakt. Een zootje en toch is het fijn, mijn water op klein. De hallo niet, hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo zo blij, hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo Ik ben zo blij, zo blij, dat hallo hallo van voren hallo en niet hallo op de ooievaar, de wieg la al een poosje klaar. -la -la, -la, -la, -la, -la, la la. Het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tra la, -la, -la, -la tralalalala. -la -la -la -la. En toen het in het badje werd gezet, ah, nee. toen kraaide het van pret. Ik ben zo blij. Wat kleeft er kind. Hij wonder, ze wierp je wat eens thuis voor kistje. Ja, vrees van moest zit er niet op zee. Er kwam vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kipbevel. Tralalalala, tralalala. -la -la -la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek. En vaste heren, was de heer een dag van streek. Tralalalala, tralalalala. -la -la -la -la. Maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als Lauwbach. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van geuren zitten en niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van geuren zitten en niet op zee. Oh zo blij. O, nee, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door het etiket heen. Dat mijn neus van zit er niet op zijn. Ik ben zo blij, zo blij, dat... daar is een Amsterdammer doodgegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten.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 Bestaan. Er is in Amsterdam er dood gegaan. Hij stond gewoon zijn pieren en te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan En even later was hij naar de haaien. Stond even stil En iedereen die liep de hoop Hij leefde maar Ze moesten gauw weer naar de bioscoop Maar in het oog van het orgelvrouwtje vrouwtje een dikke traan, En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan Er is een Amsterdamer dood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 Allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdam erdoor gegaan, die hoek is leeg daar in het stamcafeetje, die soms nog aan hem denkt. Het gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Al opgezet, straks kunt u lachen. Opgelet daar wacht u op, mijn hooggeëerd publiek. Het is mijn vak, het is mijn baan om iedere dag voor een nar te staan. Ik speel de klank. Ik sta, daar ben ik dan. Ik kom uit. <lacht> Almoest, daar doe me. Ik vang de rake klappen op. Nee, heus, ik heb geen houten kop. Vaak pijnlijk speel ik vals en vals van straat. Ik kreeg bij voorstelling een bad, dan sta ik drijf reefend nat te hinkeren naar het Zeusier. ...nummers van, uh, van dezelfde heren. Ik denk, uh, ik had er een paar gevonden. Ik vond ze allemaal leuk. Het was moeilijk kiezen welke we voor u gingen draaien. We hoorde uh, Johnny Krijkamp is een eentje met Kleine Clown in 1960. En daarvoor hoorde u hem ook met... Uh, er is een Amsterdammer dood gegaan. Beetje een droevig nummer. En daarvoor... Uh, Hoor u samen met Rijk te gooien met Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit. En ook natuurlijk nog, o oh, Waterloopplein. CFM Zandvoort, lokale omhoog vanuit de padplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En onderweg zometeen muziek van Mank en samen met Johnny Meijer, met Als op het Plein. Maar eerst hier de nummer tegen die twee. Luc van Hoezelt met Zilveren Sterren. Zilveren Sterren. zo arm in arm jij en ik lachanden naar alle kant als kinderen zo blij omdat het licht weer brand als op het leidse plein de lichtjes weer in branden gaan dan gaan we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 in de stad Bij het lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje, die te schaar. Zo arm in arm, en ik. Naar alle kant. Als kinderen zo blij omdat het licht. Brand. Als op het leidsche plek de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die verschijnt.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 En palmen en meren, Flamingos en slangen met veren.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 Top, van de boven, van de bedelboven, ga van de bedelboven, ga van de bedelboven, ga de de bedelboven, ga We gaan op, we gaan naar de bovenste dan. Van de poppetje, de pet, de poppetje, de de Een berg die zo heet moet wel machtig zijn, Dan we zachtjes zijn. ai ja. Ja, muziek over een berg. De Popocatapetie werd gezongen door uh, de mensen van uh, ja zuster, nee zuster. Natuurlijk een tv-serie gemaakt door Annie M.G. Smit... en schreef daar de teksten voor en natuurlijk de boeken. En daarvoor hoorde u Mankenelis en Johnny Meijer met Als op het Leidseplein. En de volgende dame, kent u waarschijnlijk? Wilma Kroosland. Nee, wat zeg ik? Willem, Wilma Landskroon, moet ik zeggen. Geboren in Enschede op 28 april 1957... is een Nederlandse zangeres die op de jeugdige leeftijd... onder haar artiestenaam Wilma een bliksemcarrière... In het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelskenmerk, omdat Wilma op jeugd geleverd als fulltime artiest was. En nadien een weinig voortuinlijk levensloop had, werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoordelijke exploitatie. En de Wilma is de zusje of het zusje van Henny Thijssen... ook een Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. U hoort Wilma nu met 80 rode rozen. Tachtig. is liedje getiteld Annemarie. marie En we beleven, kijken naar het leven. dag zijn wat je allemaal met poenken doet. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een duppie is een besie. Een kwartje is een haatje. Een gulden is een piek en een riksdaal. heet een knaak. Een tientje is een joepje, 25 piek en giltje. Maar hoe heet nou een lap van 100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 Ja, u horen Wilma met 80 rode rozen Daarachteraan achteraan een opname met 1965 van de Wim Zonneveld met Annemarie. En daarvoor die grote hit van Wim Zonneveld met Poen, Poen, Poen, Poen. CFM Zandvoort, Tulpen uit Amsterdam. Tulpen uit Amsterdam. Tulps from Amsterdam is een lied uit uh, 1956, gecomponeerd door de Duitse slagencomponist Rolf Ardi. Oorspronkelijk in het Duits geschreven door zangerschrijver klaus küter Neumann en tekstdichter Ernst Bader. Het lied verhaalt uh, over duizend rode en gele tulpen uit Amsterdam die gestuurd worden om trouw en liefde te tonen. En uh, Neumann was in 1953 tijdens een bezoek aan Nederland... na een optreding in het Amsterdamse Theater Tosinski... een dagje uit, naar uh, de bolle -streken geweest. En kort daarna schreef hij de eerste versie van het lied... maar zijn, zijn uitgever was niet enthousiast... en de opname bleef eerst uit. Nou, wij kennen hem allemaal onder de versie van hem, uh, Herman Emmink. Herman Emmink, u hoort hem nu met Tulpen uit Amsterdam.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 Middag Moni, u luistert naar Zandvoer uit Zandvoort.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 Ja, dat was het orkest zonder naam met Wipneus en Kersenmond. En daarvoor hoorde Willy en Willeke Albert die vader en dochter met. Zo is er slechts één en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma gehaald En uiteraard ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met de Ramblers met Wie is Loesje. Nog een fijne zondag en tot ziens.